In Hilversum wordt gedemonstreerd door gele hesjes. Naar schatting ruim 100 mensen hebben zich verzameld bij het station... en lopen naar het NOS-gebouw op het mediapark. In een Facebook-oproep staat dat de NOS burgers misleidt... met mainstream-mediapropaganda. Ook in Groningen, Weert, Middelburg en Alkmaar... zijn protesten van gele hesjes aangekondigd. De Zwitsers-Italiaanse filmacteur Bruno Gans is overleden. Hij werd geprezen om zijn rol van Adolf Hitler in Der Untergang. Er was ook kritiek omdat hij Hitler te menselijk neer zou zetten.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 In het misbruiksschandaal in de katholieke kerk is hij tot nu toe de hoogste geestelijke die aan de kant wordt gezet. Komende week is er in het Vaticaan een bischoppenconferentie over het voorkomen van misbruik. De marathon van Abu Dhabi van twee maanden geleden was waarschijnlijk te kort. Twee sportwetenschappers deden onderzoek naar aanleiding van de toptijden die er toen werden gelopen. Volgens hen werd het parcours 200 meter korter doordat onbekenden een keerpunt veranderden. Dat keerpunt blokkeerde een vismarkt. Dan het weer, op veel plaatsen zon. In het noordwesten en noorden bevolking van zee... en het wordt 10 tot 15 graden. Morgen zonnig en droog, 13 tot 16 graden. Vanaf dinsdag kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er in de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Verwarming en oliestook Een haard met kolen Een kachel ook Maar ondanks dat zien ze zo blauw En klappert dan De van de kou Kouwelijke kou Kouwelijke kou. tante liggen in het ledikamp met dikke valavante Kouwelijke neef Die wintertenen heeft Kouwelijke nicht Die altijd vier onder één dingen. Mijn oom en tante in Aardenhout hebben het altijd ontzettend koud. Ga dan naar bed met het hele gezin vlak na het nieuws. Hoe blijf erin? Komende kom. Kouwelijke tante, kouwelijke neef en nicht met dikke wolle wanten. Kouwelijke hond en ook de poes Kouwelijke die mogen mee in bed. Dicht bij elkaar, zo liggen ze al weken. Met z'n zessen onder één. Elektriker deken. Ze hebben dit deken op zeven gezet. En nog is het... A baby in bed. A baby in bed. A baby in bed. A baby in bed. Het waar kan ik geloven wat jij me gaat beloven. In mijn hart groeit een rust en stille zemaard.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 Bas. En steeds als hij aan zijn collectie iets heeft toegevoegd... dan jubelt hij en danst hij, want dan is hij vergenoegd. Ja, op de duur wordt tot verzamelen, weer geloos festijn. Een Arabier met duizend kamelen moet heel gelukkig zijn. U hoort de muziek van Heinz Herman Poltse... Nederlandse tekstschrijver met de Zwitserse nationaliteit. Zijn artiestenaam bedacht door Willem Duis verwijst naar de academische graad van Dr. Anders. Afgekort, Dr. Anders uh, DRS...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 Of vooral. Voor... In glimpen een glimp van je wipneusje zien. Elke morgen, zon of regen, komen wij Katinka tegen. Hakjes, tiktak, op de stoep, korte rok met nauwe kop, Maar haar blik verraadt geen nee of ja, daarom zingen al de jongens haar verlangen klaar. Kleine kokette Katinka. Kijk nou eens een keertje om, stiekempjes over je schouder, je ma ziet het toch niet de kon. Kleine, kokette, katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel leven. een glimp van je wintjes dus je zien. Katinka. Kijk nou eens een keertje om. Stiekekes over je schouder. Je ma ziet het koud die dus komt. Kleine kokette Katinka. Ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog weer leven. Een glimp van je wind, dus je zien. La la.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 En je gapses, stukjes brood, tsalalawi, tsalalala. Als een brood keek jij een lachend aan, mijn hart ging sneller slaan. Ik las meteen vriend op jou, en zag ik jou dan weer, dan zei ik keer op keer: er is geen ander Geef ik heel die dag, tjalalali, tjalalala, dat ik jou voor het eerst daar zag. mooi is het leven met jou. Jij bent de zon in mijn leven. Sja-la-la-die, sja la la Ja, die weten hoe het kwam sja la la la la Want ze zaten op een visgoot sja la la la la En je gaf ze stukjes brood, la la la la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 Blij, shalalali, shalalala, al oh, dat we zo gelukkig zijn, shalalali, shalalala, shalalali, shalalala, shalalali, shalalala. Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein Maar niet van Rembrandt van Rijn Ik kijk in snotten en stegen Bij stormen, bij regen Of er inbrekers zijn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 Is er nou afgelopen met Middag is midden in de nacht. Oh, dank u. Ik ben de nachtwacht van het Rembrandt Boulevard, liefdespaar, bandmuziek, romantiek, avondrood... echtgenoot, worsteling... Echtscheiding. Atmosfeer. Zomerweer. Chevrolet. Kusduet. Minnevuur. Chemistuur. keisteengruis, Ziekenhuis. Zomerlucht. Vogelvlucht. Bedelaar. bolkahaar Vrijheidsdrang. Straatgezang. Diender en. Veenhuizen, schaatsenzaak, ijsvermaak, zomertijd, nadigheid, nepbalans, surseance, ochtendkrant, binnenbrand, voetbalmatch, balgeklets. Buitenspel, doelpunt rel, kampvechter, scheidsrechter, voetbalvuur, kaakfractuur. Heidebruin, heuvelkruin, dagjeslui, regenbui, moederkift, vaderdrift, vader drift, kinderspeen, handgemeen. Weesperplas, oevergras. Engelaars, monsterbaars, alcohol, visserslol, in opgebracht. Muiderslot, jachtverbod, boerenland, dilettant, fox terrier, jachtplezier, schuttersblijk, hondelijk. Volksteinhuis, windgeruis, Zomengeur, tuinhuisdeur, tocht pas moord gegil, tuinhuislat, tuinbloedbad. bloedbad. Stadsplantsoen, zomergroen, boerenmeid, zalugheid, liefdesband, stadsamant, straal naïef, dat is dief, Infanterie, schoolkompie. Wege stof, hittestof, kolonel, dienstbevel, legergroep, erftesoep. Maneschijn, milicijn, keukenmeid, malligheid, min kindgestredel, kind gestreel, zoengeklap, moederschap, uit.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 En in de Eerste Kamer kreeg je ineens zo'n dorst. Toen greep hij naar de hamer en zong het vallen borst. Mijn neus, mijn neus, en min, waar is mijn neus? En min, waar is mijn feestneus, min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik mocht hem hebben als ik naar het feest zie. Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la, la. Mien, Waar is mijn feestneus? Mien, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Aan waar is mijn feestneus, Mien, waar is mijn neus? Gebleven? Waar is mijn feestneus gebleven? Waar Is mijn feestneus gebleven? Want de was als ik naar het feestje ga. Want de was de Ik zag hem net nog leggen. Ik zag hem net nog leggen in de Nou, dat was Toon Hermans met Mien, waar is mijn feestneus? Later nog vele malen gecoverd in de scene. En daarvoor hoorde u Louis Davids met uh, zomere Telegram. En de volgende artiest is Willem-Frederik-Christiaan Diebe. Geboren in Den Haag op 5 april 1886. En overleden in Den Haag op 9 april 1944. Was een Nederlandse zanger die in het uh, interbellum, dat is de periode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 Moet ik zeggen, u hoort hem nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Wie maakt om een hoedje het grootste kabaal? Wie draagt op een in haar roken? Wie zwemt globaal zomaar over het kanaal? Wie bokst vader glad van de sokken? Wie spiegelt zich trots nog in iedere ruit? Wie krijg je des middags de dansing niet uit?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 Brik bij is scherp, van veel kun je kopen, maar niet maar En ik ben gelukkig, al ben ik niet wij. Staan. En of hij bekleed was met zijn handen. Ze krijgen toch allen ons deel van verdriet. En onze gelukkige tijden. Wat maakt het dan uit of je rijkdom vergaart. Steeds meer wil zitten en altijd maar spaart. Eens is er voorbij, komt voor ieder de Dan neem je niets mee. Je bent alles geweest. Ik voel een woning, al ben ik niet erin. En is maar een beetje mijn ding. Voor mij zijn de rijken en armen alleen. Verlang van het Veel kun je kopen, maar niet maar gelukt. Maar ik ben gelukkig, al ben ik niet rijk. Ik voel me kon ik U hoorde alweer een nummer van Willy Alberti.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 Dans, dans, leven. Er was een gouden brullen van het de tante Jan. Er werd gecolleteerd, de dus spapert omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Allang zou ze leven, want heus het gouden heb mag nooit verloren gaan. Allang zou ze leven, en hen het scheef die riep jongens op galet. Ik zing een aria, de parelvissers van Bissetje.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 Aan vrouw, Die juiste musten wat rood geven zou Je vrouw had helpen toch Maar zij hij nee Toen zong de wedel aan zacht voor dit heen Kwam maar dat ik een vogel waard piet, piet, piet, piet, piet, piet Met zo'n lekkere Vierenjaar piet, piet, piet, piet, piet, piet Vloog de wereld Door zonder paal. Kom met mijn lied, op een dode gemak, vandaag op de taak, bied bied bied bied Als ik een lijster hoor, zo doet pantoon, vind ik mijn eigen lied maar doodgewoon. Een lijster is een beet, maar gaat niet ruil, helaas ik ben hem blij, een reuze uil. Want maar dan ik een boel verlaat, beet, beet, beet, beet, met zo'n lekkere beer, ja, beet, beet, beet, beet, vloog de wil door zonder pa, enkel met me lief, op een donkere van de hak op de sta, beet, beet, beet, beet. Als ik een oom, zet je een oom, je oom, een oom, je oom, een oom, een oom, meneer oom, een oom, een oom, een Dan zal de een oom, een oom, een oom, een oom, een oom, een oom, een oom, een oom, een oom, een oom, dan vraag ik je ook En daarom vraag ik nog iets Zeg je vrouw juffrouw je vrouw, Wat zou je doen Als ik je troven man? Zeg meneer Heer meneer Dan zal ik roepen om mama Als ik jou zie gaan Met je jasje aan Nou U hoort de muziek van de Silvera's tezamen met de spelbrekers Met Zeg Juffrouw, Hé hey Juffrouw En daarvoor En 1933 Loe Bandi, Met Ik Wou Maar Dat Ik Een Vogel Was En tot zover Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5